Zes uur. Deze is van de Franse filosoof Simone de Beauvoir. Eén lente per jaar en in het leven maar één jeugd. Jurgen van den Berg. Het NOS Radio 1 Journal. Goedemorgen allemaal. Het is dinsdag 24 april. En op deze dag in 1918 werd in Middelburg de staatkundig gereformeerde partij, SGP, opgericht. Dat was toen. Dit is nu. We beginnen met een overzicht van het nieuws. Hier is Elisabeth Steins.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 De politie gaat vooralsnog niet uit van een terreurdaad in Toronto... waar een man met een busje inreed op voetgangers op een druk kruispunt. Tien mensen kwamen om het leven en vijftien mensen raakten gewond. De dader is een man van 25 uit een voorstad van Toronto. De Canadese politie denkt wel dat hij met opzet de voetgangers omver reed. De commandant van het Korps Mariniers is tegen de verhuizing van de marinierskazerne van Doorn naar Vlissingen. Commandant Jeff McMutry zegt in een column in een mariniersblad dat hij bang is dat veel duur opgeleide en ervaren militairen ontslag nemen. Dat McMutry zich uitspreekt tegen de geplande verhuizing is opmerkelijk. Meestal leveren militairen die nog in dienst zijn geen commentaar op politieke besluiten. De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un heeft een bezoek gebracht... aan overlevenden van een busongeluk dit weekend. Daarbij kwamen 36 mensen om het leven, vooral Chinese toeristen. En ook sprak Kim met de Chinese ambassadeur. Het ongeluk gebeurde ten zuiden van de Noord-Koreaanse hoofdstad Pyongyang... waar de bus van een brug afreed. Hoe dat kon gebeuren is nog niet bekend. De proef om met een mobiele telefoon te betalen... in het openbaar vervoer is mislukt. Translink, het bedrijf achter OV-chipmobiel... trekt op 15 juni de stekker uit het project. Het idee van de app was dat OV-reizigers niet meer hoeven... in en uit te checken met een pasje... maar dat gewoon met hun smartphone kunnen doen. Direct na de introductie vorig jaar mei... stuiten gebruikers al problemen. Het aanmelden bleek ingewikkeld en de app liep geregeld vast. In totaal is 2,2 miljoen euro in de proef geïnvesteerd.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 Het weer tot slot, het is overwegend bewolkt en op sommige plaatsen valt wat regen of motregen. Overdag blijft het grijs en regenachtig in het noorden bij 12 tot 15 graden. In het zuiden kan het lokaal 18 graden worden. NOS Radio 1 Journaal. We beginnen in Toronto. Gisteravond laat dus onze tijd reed daar op hoge snelheid een busje in op voetgangers. en Al snel kwamen ook de meldingen over slachtoffers. 10 doden en 15 gewonden is de laatste stand van zaken. En deze man zag het gebeuren. I seen a white van with um with a uh, red coloring on it and all I saw was that he smashed into someone over there, then <coughs> no, no, it's okay. Oh I seen okay, him smash into someone over there, then I seen him go ahead ik dacht hij had een attack of something, so I was trying to chase it down in a way almost try to catch up, see what happened. I couldn't believe what I seen man, it was like oh man, everybody, all these people on the streets getting hit one by one. Ja, een ooggetuige was dat flink van slag natuurlijk. Hij dacht dat de man in de auto onwel was geworden, maar dat bleek uiteindelijk iets anders. De vraag die dat meteen oproept is natuurlijk, was het een aanslag. Daarover blijft de politie vaag. Wel noemen ze het een opzettelijke daad. De bestuurder van het busje is ook opgepakt, maar over zijn motief is nog weinig bekend. Deze minister zegt dat het dreigingsniveau in Canada niet omhoog gaat. There is no information, and I think it's important to state this. There is no information available to me at the present time that would lead us to conclude that there should be a change in risk level. De burgemeester van Toronto hoopt in ieder geval dat deze gebeurtenis de stad niet verdeelt. Uh, Ik hoop dat we als as a city remind ourselves of the fact that we are admired around the world voor being inclusive en voor en understanding, en dat uh, And that we are uh, united in standing in vooral met with those who have vallen uh, uh, victim to this uh, terrible uh, tragedy. Today. Kom samen, dat is uh, zijn boodschap. En steun vooral de slachtoffers en de nabestaanden. En we volgen natuurlijk het laatste nieuws. Dus straks na zeven uur. Contact met onze correspondent Ayen van der Horst. Dan de naar eigen land. Poolse arbeidsmigranten die kiezen er steeds vaker voor om definitief in Nederland te blijven. Dat blijkt uit onderzoek van het SCP, het Sociaal en Cultureel Planbureau. We hebben dat onderzoek gedaan onder 1100 Polen die sinds 2004 in Nederland zijn komen wonen. En dat is het jaar waarin Polen toetrad tot de Europese Unie. Waardoor Poolse burgers zich vrij in Nederland konden vestigen. Op dit moment staan er zo'n 160.000 Polen ingeschreven in Nederlandse gemeenten. Iris is is van het SCP. Goedemorgen. Goedemorgen. Waaruit blijkt nou dat zij zich steeds vaker vestigen hier? Um, nou, we hebben inderdaad onderzoek gedaan onder de groep die zich heeft uh, ingeschreven in het bevolkingsregister. En wat we in die groep zien is dat zij uh, steeds vaker gezinnen beginnen in Nederland. Uh, we zien ook dat een kwart inmiddels een, een koophuis heeft. En ook wanneer we het aan die groep zelf vragen, zien we ook dat zij de verwachting hebben voor langere tijd in Nederland te zijn. Drie kwart die denkt uh, dat ze over vijf jaar nog in Nederland wonen. En daarbij uh, zien we ook dat het aandeel Polen dat voor altijd in Polen wil wonen... inmiddels is gedaald. In, uh, in 2009 was dat nog 31 procent. En in 2017 nog 19 procent. En hoe kan het? Waarom is het? Wat geven ze voor redenen? Nou ja, ten eerste, hè, als je eenmaal kinderen hebt die hier uh, naar school gaan... we hebben trouwens niet specifiek hen naar de reden gevraagd. Dus dit uh, um, zien wij terug in de cijfers... Um, dus wat wij, wat wij zien is, uh, als je inmiddels kinderen hebt dan, uh, die hier naar school gaan... dan ja, zijn die banden met Nederland natuurlijk uh, sterker. En daarnaast gelden de redenen uh, waarvoor mensen hier kwamen, die gelden nog steeds. Hè. In Nederland is nog steeds voor jonge mensen meer werk waar meer mee te verdienen valt dan in Polen. Dus het kan een indicatie zijn dat het in Nederland bevalt... maar ook dat men nog niet helemaal zeker is over de kansen die men in Polen heeft. Want ja, je hoort toch de laatste tijd dat ook bijvoorbeeld de economische perspectieven... ook in Polen in ieder geval beter zijn. Uh, en de verwachting was altijd van nou ja, dan, dan gaan ze uiteindelijk ook wel weer terug. Maar voor de groep die u hebt onderzocht geldt dat in ieder geval niet. Nou ja, wat we wel zien is dat uh, natuurlijk een groot deel teruggaat ook. Jaarlijks uh, stromen er uh, mensen in, maar ook een heel groot deel weer uit. Dus in 2017 zagen we dat ongeveer 23.000 Polen naar Nederland kwamen... maar ook 13.000 weer vertrokken. En de laatste jaren zien we wel dat de instroom wat stabiliseert... en de uitstroom licht is gestegen. Dus er komen per saldo de laatste jaren inderdaad wat minder mensen... Of, eh, blijven er wat minder Polen over uh, per saldo... Um, maar wat je wel ziet, um, is dat Nederland nog steeds aantrekkelijk is. De, de jeugdwerkloosheid in Polen is heel erg groot, ondanks dat de, de economie is verbeterd. En ook de lonen liggen in Nederland een stuk hoger. Dus ja. Nederland is wat dat betreft nog steeds aantrekkelijk voor Polen om te komen werken. Maar mevrouw Anders, luister even mee. Want uh, Den Haag, daar blijkt de grootste Poolse gemeenschap van Nederland te wonen. Verslaggever Ewart de Bruin ging daar op bezoek bij een Poolse verloskundige. Ja, met taal, meer zijn met ja, bloeddruk 120 na nemen. 120 over 70. Dat is mooie bloeddruk. Nou, we zijn in de verloskundige praktijk Margriet in Den Haag. Uh, een oerhollandse naam. Maar uh, ja, u, u heet Margriet, maar u bent Poolse. In Pools, ik ben Malgozata Schillerbrouw. In Nederland, Margriet Braun. En hier in deze praktijk wordt dus nieuw Pools leven geboren, eigenlijk ja. in Nederland. Ja, dat klopt. Dat, dat Poolse uh, familie krijgen nieuwe leven. En uh, ik uh, zorg van gewoon tijdens zwangerschap, bevalingen en bevalling. En u hoort veel verhalen van. Uh, Poolse mensen, Poolse Nederlanders, over de problemen waar ze tegenaan lopen als ze in Nederland willen blijven. Ja, dat, dat best vaak. Ze krijgen sommige smoesjes en sommige problemen. Omdat uh, verhuurders soms zeggen: ja, dat je moet verhuizen, omdat uh, je bent zwanger bent en je binnenkort gaat bevallen. Dit woning is niet geschikt voor de baby. baby best veel beweegt in de buik, daarom is het soms moeilijk te vinden. Het buik gaat mooi omhoog. Dat betekent dat het baby gaat goed groeien. U bent baby. helemaal blij. Ja, ik ben. Het is altijd leuk te horen. U praat uh, nou ja, Pools natuurlijk en ook Engels. Hoe lang bent u al in Nederland? Um, almost 3 jaar. I work. So for a greenhouse now. With uh flowers. Hebt u dan ook in Polen voor geleerd of hebt u hele andere dingen gestudeerd? I have not finished all the studies, so unfortunately nope. But uh, I'm looking into finishing it. So hopefully there will be something in my own field. And that gaat uh, niet over um, precies where we zoeken omdat that Sami Geman. Zij hoog opgeleid. Er zijn dus heel veel Polen die gestudeerd hebben aan de universiteit... hier dan in het Westland in de kassen terechtkomen... en uiteindelijk toch ook de sprong willen maken... de stap willen maken naar het werk waar ze voor gestudeerd hebben. En dat lukt dan niet? Ja, dat, dat, dat lukt niet uh, voor alle mensen. Sommigen, ja, uh, toch krijgen wat ze willen en gaan ze verder. Maar bij sommige opleidingen dat je moet bijstudie reageren. En dat soms is moeilijk en mensen zeggen nee. dat Wij hebben zoveel gedaan en wij gaan toch terug naar huis. Toch als we nog even tot slot hier naar het, uh, het muurtje kijken met de kaarten. Er hangen toch ook heel veel gewoon... Nederlandse namen tussen, hè? Dat zijn ook uh, best vaak families. Uh, vrouw is een uh, Poolse man, een Nederlandse man. En ze moeten kiezen naam welke en hier past en in Polen past. Ja. En dan uh, is Sef bijvoorbeeld of Fabian. Dat zijn namen die dan zowel daar als hier kunnen. Ja, ja Sef misschien niet, maar Fabian Bang. Wat nog meer. Laura, dat zijn namen welke pas Geer in. In Nederland en ook in de Polen. Hey, wordt de Bruin op bezoek in Den Haag, dus bij deze verloskundige. Nou ja, we horen dus dat veel jonge, hoogopgeleide gezinnen ook wel weer teruggaan. Hoe is eigenlijk het bestaan, mevrouw Andriessen, van de Polen in Nederland? Hebben ze het goed? Um, nou, wat wij zien in het onderzoek is dat uh, men behoorlijk tevreden is. Uh, we hebben gevraagd of ze een rapportcijfer wilden geven aan Nederland, en dan geeft ze een uh, 7,1. Nou, zeker in vergelijking met, uh, met andere groepen is dat uh, behoorlijk hoog. Ook in vergelijking met autochtone Nederlanders opdracht. Um, maar ze voelen zich niet helemaal thuis. Het is uh, lastig voor deze groep om uh, aansluiting te vinden bij de Nederlandse samenleving. Um, dat komt ook voor een deel uh, door de taalbeheersing. Uh, de meeste polen worstelen echt met de Nederlandse taal. Uh, dat is maar 10% die uh, geen moeite heeft uh, met het Nederlands spreken. Um, en dat, ja, dat verhindert ook contacten. Dus men, hè, we zien dat, dat men wel wil. Men wil wel graag meer contact. Uh, uh, maar dat, ja, dat komt niet zo goed uh, van, uh, van de grond. Um, en die taalbarrière, hè, wat we ook net in de, in de reportage hoorden... die zorgt er ook voor dat, dat men niet goed kan doorstromen naar, uh, naar hogere functies. Dus het is inderdaad zo dat die groep hoger is opgeleid uh, dan het werk wat zij doen... Maar ja, doordat zij de taal niet goed spreken, uh, lukt het ook niet goed om uh, door te stromen naar functies waarin uh, beheersing van het Nederlands wel uh, vereist is. Dank voor de uitleg bij de cijfers. En meer over dit onderzoek, natuurlijk op de site van het SCP, het Sociaal en Cultureel Planbureau. Hoorde onderzoeker Iris Andriessen. NOS Radio 1 Journaal. 13 over 6, ik praat u even bij over wat er gisteravond gebeurde op radio en tv. Het werd bekend dat buitenlandse zaken jarenlang informatie geheim heeft gehouden over de financiering van Nederlandse moskeeën door saudi arabië en Koeweit. Bij het nieuwsuur zat Gertjan Segers van de ChristenUnie. Die wil dat er een wet komt waarmee onwelgevallige financiering vanuit het buitenland kan worden voorkomen.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 Bepaald. De financiering is omstreden, want het idee is dat deze landen zich bemoeien... met wat er in Nederlandse moskeeën wordt gepredikt. financiële steun is een van de oorzaken van een groeiend aantal aanhangers... van het salafisme in Nederland, een fundamentalistische stroming binnen de islam. De Tweede Kamer vraagt al jaren om transparantie over die geldstromen. Sadat Karabulut van de SP noemde het achterhouden van informatie... over deze oliedollars onacceptabel. We zeggen wereldwijd het terrorisme te willen verslaan. Tegelijkertijd is dit een belangrijke bondgenoot van de VS... van de NAVO in de strijd tegen dezelfde terreur die zij financieren. Bij Pau ging het over de dood van superster Avicii. Hij zou al jarenlang kampen met een alcoholverslaving... en de gevolgen van een burn-out.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 Als vrienden en familie en Olga en iedereen om me heen niet hadden gezegd, had ik, was ik doorgegaan. En ja, dan, ik weet niet hoe het terecht zou zijn, maar waarschijnlijk niet niet je hoe ik er nu bij zit. Nee. Die naam al even Olga, dus Olga Heinz, een toenmalige manager. En die zag dat het niet goed ging met deze maklaf en greep op tijd in. Op het moment dat, het is, dat zich met ieder openbaarde en dat hij dus inderdaad zelf nog heel lastig vond om aan te geven dat het niet meer ging, was het eigenlijk al overduidelijk dat het niet meer ging. Ik ben ervan overtuigd dat als we die beslissing toen niet hadden genomen, dan was het echt heel fout gegaan. Inmiddels het Oog morgen ging het over de zogeheten halfjes. Dat zijn de donorkinderen van sperma donor Louis. Uit zijn zaad werden zo'n 200 kinderen verwekt. Spermabank Bijdorp in Barendrecht was de plek waar het begin jaren 80 gebeurde. De Poolse journalist Kamil Baluk stuitte op dat verhaal en schreef daar een boek over. Wat ik best wel interessant vond was de zoektocht van de kinderen naar hun biologische vader en de rol die een Nederlandse tv-programma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 Start walking. Nancy Senator, dus 1966. These boots are made for walking. Hier liggen ze, de ochtendkranten. We hebben ook gekeken naar de nieuwsites. En dit zijn daar de belangrijkste verhalen. Ja, op veel voorpagina's gaat het vanochtend nog over de geheime memo's over de dividendbelasting. Premier Rutte geeft die toch vrij en daarmee maakt hij een eenmalige uitzondering op de vertrouwelijkheid van de formatiestukken, meldt het Nederlands Dagblad. Hij hoopt op die manier de woede van de oppositie wat te temperen, denkt het AD. Maar volgens Trouw zijn Rutte en zijn ploeg met het openbaar maken van de memo's nog niet uit de problemen. De premier wacht in de Tweede Kamer een pittig debat. Het kabinet steekt 50 miljoen euro in de aanpak van de zogenoemde dode wegen. Dat zijn gevaarlijke wegen buiten de bebouwde kom. Het AD meldt dat minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur dat vandaag bekend maakt. De miljoenen worden vooral gebruikt om de N-wegen veiliger te maken. Op die provinciale en gemeentelijke wegen valt zo'n 85 procent van alle verkeersdoden. Van Nieuwenhuizen zegt dat met name de bermen worden aangepakt. Zo worden er bomen weggehaald en geleiderails geplaatst. Er moet een Europees techfront tegen China en Amerika komen, staat in het FD. Want die twee landen lopen voor als het gaat om kunstmatige intelligentie. Europa mag niet achterblijven en daarom vragen zes topinstituten... om 600 miljoen euro van de Europese Commissie. Met het geld willen ze onderzoekers aantrekken... die goed zijn met beeld- en spraakherkenning en kunstmatige intelligentie. Europa moet leidend worden bij de digitale revolutie, vinden de instituten. En de fregatten en panzerwagens van de Nederlandse krijgsmacht... kunnen op termijn worden uitgerust met laserwapens. De Telegraaf meldt dat onderzoeksinstituut TNO Defensie... aan een proef werkt met high-energy lasers. Die kunnen staal doorsnijden... en drones en kruisraketten in de lucht vernietigen of verblinden. Het laserkanon wordt in de toekomst getest op het modernste fregat van de Nederlandse vloot. En mogelijk worden ook de M-fregatten die Nederland in 2024 krijgt, voorzien van deze lasers. Dennis Mooi is er alweer vroeg bij op deze dinsdag om ons bij te praten over de situatie op de weg. Dennis, goedemorgen. Hele goedemorgen, Jurgen. Er staan 16 files nu al. De meeste leveren niet meer dan 5 minuten vertraging op. En er zitten weinig tot geen verrassingen tussen. Op de A1 richting Amsterdam kost je 10 minuten extra al. Tussen Stroe en Hoevelaak is dat 7 kilometer. En dat geldt ook voor de file op de A2 Den Bos Utrecht... tussen knooppunt Hintham en Kerkdriel staat 5 kilometer. En op de A27 vanuit Breda naar Utrecht. Eerst bij Hang 4 kilometer door een ongeluk. Dat levert 5 minuten vertraging op. En een stukje verderop bij Werkendamstad 7 kilometer. En daarbovenop ben je weer 10 minuten langer onderweg. Het is bijna 8 minuten voor half 7. In Armenië werd vannacht nog tot in de kleine uurtjes doorgefeest. Gisteren is het de bevolking gelukt om de premier naar huis te sturen. Na twee termijnen als president had hij voor zichzelf nog een termijn als premier geregeld. Daar waren de Armenen het niet mee eens. Contact nu met de hoofdstad Yerevan, met de Nederlands-Armeense Nairi Hakverdi. Okay. Ik, wacht dan wel, dan ik Woont en uh, werkt voornamelijk in Armenië. Mevrouw Hakverdi, goedemorgen. Ik heb het idee dat ze mij niet verstaat. We horen haar wel even iets roepen. Mevrouw Hakverdi, hallo hier Hilversum. Het lijkt een beetje het Eurovisie Songfestival... dat we nu zitten te wachten op de punten van uh, Armenië, Yerevan, maar... Of een of andere manier horen ze ons niet. Nou, um, wat zullen we doen? Dan gaan we eerst maar eens een liedje draaien. Uh, probeer dat contact zo even te herstellen. Uh, Josie Dunn. Hey, ik moet eerst iets anders zeggen. In de jaren tachtig had je zangeres Sonja met het liedje boem, Boemboem. Ken je dat? Nee, dat kan niet. Mijn hart gaat boem boemeladiboem, boom, boom steeds zoals ik je zie. Nou, daar moest ik aan denken toen uh, ik dit nieuwe liedje <laughs> hoorde van deze Josie Dunn. Ze groeide op in de buurt van Chicago, begon al heel jong met optreden in cafés... kweekte daar ook veel doorzettingsvermogen, deed veel ervaring op... en nu, begin twintig, ze, zit ze professioneel in de muziek... woont deels in de muziekstad Nashville, waar ze ook nummers voor anderen schrijft... maar dit nam ze zelf op, Good Boys... Rossi Dunders, zo heet de zangeres. het liedje Good Boys. Vijf, vier minuten voor half zeven. We gaan het opnieuw proberen met van Armenië. En daar zit aan de telefoon de Nederlands-Armeense Nayiri Hakverdi. Goedemorgen. Dit <lacht> is toch ook ongelooflijk dit, hè? We blijven lachen, mensen. Nou, ik vrees dat dit niet goed komt, hè? Dat is grappig, want in het liedje hadden we natuurlijk net wel contact met haar... en uh, nu is de verbinding weer uh, verbroken. Er gaat iets niet goed ergens in een touw tussen Armenië en uh, Nederland. Um, nou, dus niet. Dan gaan we naar uh, iets anders. Het is namelijk vandaag ook nog eens een keer Wereldproefdierendag. Een dag als protest tegen het gebruik van proefdieren. Animal Rights overhandigt op deze dag 75.000 handtekeningen aan de Tweede Kamer... voor meer geld om proeven met dieren tegen te gaan... om uh, meer te investeren in alternatieven maar zorgen die alternatieven ervoor dat proefdieren niet meer nodig zijn. Daar praat ik over met proefdierdeskundige van de Rijksuniversiteit Groningen... Katrien Turing. Goedemorgen. Hallo, goedemorgen. Waar worden die proefdieren nu nog voor gebruikt? Bijvoorbeeld door de universiteit in Groningen. Uh, die proefdieren worden uh, door ons instituut en door andere instituten in Nederland uh, gebruikt... om uh, antwoorden te krijgen op uh, relevante wetenschappelijke vragen... En ook om uh, uh, professionals in de wereld van de proefdieren hun opleiding te geven. Uh, dus zowel voor onderzoek als onderwijs. En wat voor proefdieren zijn dat eigenlijk? Um, binnen de Rijksuniversiteit Groningen en het UNVG, Universitair Medisch Centrum Groningen, uh, worden voornamelijk muizen gebruikt. Uh, daarnaast andere knaagdieren, zoals ratten. Uh, ...cavia's, hamsters, maar ook bijvoorbeeld vissen. Ja. En, en zijn er nou alternatieven ook voor die dierproeven die jullie doen bijvoorbeeld? Uh, ja, tot op zekere hoogte zijn er al uh, hele goede alternatieven beschikbaar. En waar zij er zijn, uh, zetten we die uiteraard in. Alternatieven liggen eigenlijk op drie vlakken. Uh, we noemen een methode een alternatief voor een dierproef... ...als het uh, resulteert in het gebruik van minder dierproeven... Uh, uh, dierstudies met minder ongerief... minder leed voor de dieren... maar ook de vervangende methode... als we helemaal geen proefdieren meer nodig hebben... om een antwoord te krijgen op een bepaalde vraag. En op alle drie de... fronten, zeg maar... Uh, zetten wij alternatieven in. En is het zo dus dat daardoor... Um, de inzet van, van, uh, proef, van, die, van proefdieren... Uh, minder is... bij jullie in Groningen? Ehm... Uh, in de afgelopen jaren zijn er in onze cijfers het per jaar aantal uitgevoerde dierproeven is een daling zichtbaar. Um, dat komt onder andere doordat we alternatieven zijn gaan inzetten en die alternatieven ook beter zijn geworden. Um, van de andere kant zijn we natuurlijk een wetenschappelijk instituut. en ja, um, uh, Elke dag uh, komen er goede onderzoeksvragen bij vanuit onze onderzoeksgroepen. Ja, en dan wordt gekeken in hoeverre dat met een alternatief kan of met een proefdier. Want u zegt, in Groningen is het dan een afname. Het Algemeen Dagblad meldt vanochtend dat bijvoorbeeld bij het onderzoekscentrum BPRC in Rijswijk... de proeven met apen bijvoorbeeld weer enorm zijn gestegen. 317 apen dit jaar, of vorig jaar moet ik zeggen, tegenover 95 het jaar ervoor. Hoe verklaart u dat? Ja, dat is natuurlijk een heel belangrijk getal... Uh, en dat gaat om uh, belangrijke dieren. Uh, als je kijkt naar de landelijke cijfers, zien we een dalende trend. Uh, de cijfers van 2016 laten een uh, daling van bijna 15% zien ten opzichte van 2015. Dus waar waarom dat in Rijswijk bijvoorbeeld dan vorig jaar weer gestegen is, dat, dat weet u ook niet? Uh, nee, maar ik heb ook onvoldoende kennis van het uh, klimaatcentrum om daar iets inhoudelijk over te zeggen. Ja. Is het mogelijk om helemaal proefdiervrij te werken? Um, nou, dat zou natuurlijk wel uh, prachtig zijn. Uh, dat betekent dat er heel hard gewerkt moet gaan worden aan uh, gevalideerde en goede alternatieven uh, om dierexperimenteel werk overbodig te maken. En op dit moment, de stand van zaken op dit moment, is dat we die middelen en die alternatieven nog niet hebben. Nee, dus de wens om in 2025, want dat is de wens die de overheid heeft uitgesproken, wereldleider te zijn in proefdiervrij onderzoek? Dat moeten we nog even ja. afwachten of dat gaat lukken. Nou ja, wereldleider proefdier, in, proefdiervrije innovatie, uh, uh, dat wil niet per se zeggen dat we ook proefdiervrij zijn. Het betekent dat we zeg maar wereldkampioen zijn in het uh, bedenken van hele goede uh, alternatieven voor dierproeven. Uh, en ik denk dat dat een heel uh, goed en uh, belangrijk streven is. En iedereen die uh, werkzaam is in, uh, uh, in dit veld uh, doet daar zijn uh, best voor om dat uh, niveau te bereiken. Dank dat u even de telefoon kwam. Katrien Turing is proefdierdeskundige bij de Rijksuniversiteit Groningen. Is het nu, één minuut over half zeven? NPO Radio 1. En dit zijn de hoofdpunten van het nieuws. Het incident in Toronto in Canada waarbij een man in een busje tien mensen doodreed lijkt geen terreurdaad. De bestuurder van 25 die is opgepakt wordt door de politie niet in verband gebracht met een terroristische organisatie. Hij reed gistermiddag met zijn busje met hoge snelheid in op voetgangers op een groot kruispunt in het noorden van de stad. De Nederlandse economie is vorig jaar opnieuw gegroeid. En wel met 3 blijkt uit cijfers van het CBS. In Almere en Eindhoven ging de economie het meeste vooruit, met bijna 5 En in Groningen was vanwege de dalende aardgaswinning juist sprake van krimp. De Amerikaanse oud-president George Bush senior heeft vlak na de begrafenis van zijn vrouw Barbara een bacteriële infectie in zijn bloed opgelopen. Hij is opgenomen op de intensive care in een ziekenhuis in Houston. Een woordvoerder van de 93-jarige Bush laat weten dat hij goed lijkt te reageren op zijn behandeling. En tieners gaan vooral voor lekker, goedkoop en makkelijk als ze eten kopen. Dat blijkt uit onderzoek van Food Service Instituut Nederland, uh, uh, Nederland... onder ruim duizend middelbare scholieren. Wat ze kopen is niet altijd ongezond. Zo kiezen meisjes regelmatig voor een flesje water of fruit. Maar in het weekend kiezen tieners wel vaker voor ongezonde snacks. Het weer tot slot overwegend bewolkt en op sommige plaatsen valt wat regen. Overdag blijft het grijs en in het noorden is het regenachtig. Het 12 tot 14. 15 graden en in het zuiden kan het lokaal 18 graden worden. Vile nieuws, Dennis Mooi. Er staan nu 24 files. De ochtendspits is normaal begonnen met vrijwel alleen maar dagelijkse files. De meeste leveren niet meer dan 5 minuten vertraging op. Op de A7 richting Zaandam, tussen Avenoorn en Purmerend Noord al 10 minuten extra. En dat geldt ook voor de A20 richting Gouda, tussen knopen te en Moordrecht. A27 vanuit Breda naar Gorkum, tussen knopen het en Nieuwendijk 9 kilometer en een kwartier vertraging. En dat komt door een ongeluk.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 Zes minuten over half zeven zit u. Luister naar het NOS Radio 1-journaal. Het grootste kabelbedrijf van Nederland, Ziggo, is begonnen met een mega-operatie. Honderdduizenden tv-kijkers krijgen daarmee te maken. Het bedrijf stopt namelijk met het doorgeven van het analoge signaal. Iedereen moet dus over naar digitaal. Ziggo doet dat stap voor stap door heel Nederland. En dat begon afgelopen nacht in en rond Capella aan de IJssel. Kijkers die nog analoog keken, die kunnen nu geen tv-zenders meer ontvangen daar. Nick Wouters is hier van de NOS Economie Redactie. Nick, goedemorgen. Goedemorgen Jurgen. Voor wie uh, nog niet zo veel op heeft met al dat gedoe met verbindingen. Uh, analoog. Kijken, wat houdt dat in? Dan zou je toch even in de instellingen van je tv moeten kijken. Daar kan je dat terugvinden. Doorgaans kun je zeggen als je de kabel rechtstreeks in de uitgang in de muur hebt zitten... en rechtstreeks in de tv zit geen digitaal kastje tussen. Dan kun je, dan kan het zijn dat je analoog kijkt. Sommige tv's hebben niet dat kastje nodig. kan je nog digitaal kijken. Dus dan moet je toch even in de instellingen kijken. Heb je nou een breedbeeld tv en geen kastje... dan weet je zeker deze tv is analoog aangesloten. Is het beeld minder helder en je hebt minder zenders? Doorgaans. Oké. Okay. Uh, ik zei het al, het is een mega-operatie. Wie gaan daar allemaal last van krijgen? Heel veel mensen, ik denk vooral kinderen op zolderkamers bijvoorbeeld... want daar zit vaak geen kastje tussen. Die zijn vaak nog analoog aangesloten, die televisies daar. Ik denk dat ook veel ouderen nog geen digitale tv hebben. Dus die moeten dat zeker even uitzoeken. In totaal gaat het om 300.000 mensen, nog een redelijk groot aantal... dat puur een analoog abonnement heeft. Dus die dus niet betalen voor digitale tv, die dus ook nog analoog kijken. En daarnaast zijn er ook mensen die dus in de, uh, in de woonkamer wel digitaal kijken, die hebben daar wel zo'n kastje staan... maar bij de tweede tv op de slaapkamer bijvoorbeeld... Daar nog niet. En die moeten die tv wel gaan aanpassen. Want anders kun je daar geen tv meer kijken. En uh, wat is de reden dat Ziggo dit doet? Omdat het gedateerd is. Het is dus gedateerd. Uh, ja, digitaal is de toekomst. Er zijn veel meer uh, mogelijkheden voor. En het analoge signaal. Het, was, het liep wel een beetje op zijn eind. De meeste mensen kijken inmiddels digitaal. Verreweg de meeste mensen. Die, het zijn er dan wel nog 300.000. <kijst> maar Ziggo heeft zoveel tv klanten. Dat dit maar een klein deel uh, daarvan is. En ze zijn ook zeker niet de eerste kabelaar die het uh, afsluiten. De Kaiway. Dat is een uh, con kleinere uh, concurrent. Die deed het al in 2010. Er kwamen toen ook redelijk wat protesten op. Maar toen, toen dachten we al, wanneer gaat Siggo dit nou uh, doen? Dat zit er wel aan te komen. Nou, het heeft dus toch nog acht jaar geduurd. In sommige steden uh, duurt het toch nog twee jaar voordat het helemaal afgesloten wordt. En ook een andere kabelaar, Delta in Zeeland, die gaat het ook afsluiten. Dus het is wel iets waarbij de kabelaars zeggen, dit is verleden tijd. Hier moeten we maar eens mee gaan stoppen. Kapelle en de IJssel dus als eerste aan de beurt. Hoe ging het daar? Dus even afwachten, want ik denk dat veel mensen nu pas doorhebben dat het uh, gebeurd is. Hè? Die, die, nu moeten we horen of mensen zich niet hebben voorbereid op deze actie. De lokale PvdA heeft in ieder geval vragen gesteld. Die zeiden, ja, wat moeten mensen nou die nog zo'n ouderwetse breedbeeld TV hebben. Die niet geschikt is voor digitale tv. Die moeten zo, echt zo'n beeldbuis. Die moeten misschien uh, een nieuwe tv kopen. Kunnen we die mensen niet gaan helpen? Dus in de lokale. Politiek heeft het wel tot uh, vragen geleid. En, ja, en heel veel inwoners hebben hun tv opnieuw moeten gaan instellen. Een van die mensen die daarmee te maken kreeg is bijvoorbeeld Monica Asselé. Zij kreeg een paar weken geleden het eerste bericht. Op 30 maart kreeg ik uh, een e-mail en daar stond op: analoge tv stopt over vijf weken. Beste mevrouw en meneer Asselé, het analoge tv-signaal stopt op 24 april. We dus schreven het al. Ik weet niet wanneer, maar sinds, tele, sinds televisie bestaat is er veel veranderd. En ook Psycho gaat door met vernieuwen. deze tv in de slaapkamer en nog in de andere kamer. Wil je die ook zien? Deze was nog aangesloten op... Uh... analoge Analog. Analog. Analog. tv was dit. Dus ga ik vandaag nog over mee naar digitale tv. En dacht u toen meteen, oh, nou moet ik in actie komen? Ik wel, want ik, ik vertrouw het nooit, dus ik ga het altijd checken. Dus ik heb inderdaad gedaan wat uh, in deze mail staat... hoe je dat om moet zetten, naar digitaal. En dan kan je kiezen of je een, een, een nerd bent in, op tv-gebied, uh, omschakelen... of dat je geen ervaring of te, te zin bent. Dus je kan kiezen. Wat heeft u gekozen? Uh, niet de, heel de slimste, maar de ene slimste. <laughs> Deze tv is nu omgezet, hij is nu digitaal. Ja, dat klopt. Alleen toen ik hem had omgezet naar digitaal... kreeg ik allemaal blokken en strepen en het geluid kwam ook uh, gefaseerd binnen. Dus het was niet helemaal juist. En ik heb een versterker gekregen, want die had ik nou najaar niet gekregen. Die moest ik kopen voor 50 euro. Uh, omdat dat nodig was, zei die man. Nou, dat vond ik niet zo netjes. Dus ik heb daarna na de hand uh, over gereclameerd. En toen heb ik die 50 euro weer teruggekregen van al. Laten we eens kijken. Ja, dat, dat lijkt uh, mij een feit. Dat, ja, nee, dat is inderdaad uh, wat, wat gebeurd is. Alleen die uh, verhalen die ze vertelden. Ja, ik heb heel veel zenders hier zo nu. <lacht> dus het gaat allemaal goed. Ik nee. bent er wel op vooruit gegaan natuurlijk. Deze TV had, had minder zenders en een slechtere beeldkwaliteit. Nou, dat beeldkwaliteit zie dat ik niet, moet ik even zeggen even. hoor. <lacht> <lacht> nee, dus uh, ik zie weinig verschil, maar het zal wel. Uh... Te zijn. Dus ik weet ook niet waarom er wordt omgegaan... van analoog naar digitaal, wat daar de beweegredenen voor zijn. Ja, we gaan mee met de toekomst, maar... Meer ruimte voor nieuwe, voor nieuwe diensten, wordt er gezegd. Oh, wordt dat gezegd? Oké. Okay. Nou, ik heb hier geen verdere diensten nodig in de slaapkamer. Nee, die heb ik in de zitkamer. Daar heb je een... een, een, een, een, een, een, een Zo'n zo sparting staan, dus ja. Voor u had het niet uh, gehoeven? Voor, voor mij had het niet gehoeven, nee. Kapellen aan de IJssel is de eerste gemeente waar dit gaat gebeuren. Dit gaat in heel het land waar Ziggo actief is gebeuren. Heeft u tips voor mensen die uh, misschien nu uh, in uh, Den Bosch wonen... En waar het ook gaat gebeuren, ergens de komende twee jaar of waar dan ook in Nederland? Zeker, neem uh, direct actie zou ik zeggen en kijk of je apparatuur ervoor geschikt is. En zo niet, neem contact op met SIGO en uh, onderhandel ook met ze. Want het blijkt dus, want ik moest inderdaad dus die 50 euro voor die versterker eerst betalen. Die heb ik na de hand weer teruggekregen en ik heb zelfs een korting gekregen bij SIGO. Dus assertiviteit wordt beloond bij SIGO. Niet zomaar de rekening betalen. Precies, precies. Dat was Monica Asselet en haar verhaal. Ik praat nog even door met George de Visser, Is van Ziggo. Goedemorgen. Goedemorgen. Kapelle uh, en de IJssel dus. Daar is het vannacht voor het eerst uh, gebeurd. Uh, hebt u al reacties binnen? Staat de voicemail al helemaal vol? Uh, nee hoor, gelukkig niet. Uh, wij zien in ons systeem dat, uh, dat, uh, uh, uh, dat, uh, dat alles goed lijkt te zijn verlopen. En ook de plaats hebben monteurs gekeken... en gezien dat alles goed lijkt te zijn... Dus uh, ja, dat zou betekenen dat klanten uh, betere dienstverlening van ons gaan krijgen. En een beter aanbod hebben. En inderdaad beter voorbereid zijn op de toekomst. Maar verwacht u veel telefoontjes, want die brieven zijn natuurlijk verstuurd. Maar ja, u weet hoe het gaat. Dat mensen denken van het zal mijn tijd wel duren of ik uh, die brief eerst liggen. En ja. dan hebben, ze, hebben ze nu geen nou, tv signaal meer. Signaal... Ja, nee, dat, uh, dat gaan we vandaag zien. Hè. We hebben mensen diverse e-mails en ook brieven verstuurd. We zijn ter plek geweest in kapellen met, uh, met bussen. En de afgelopen twee weken is er een tekstbalk uh, over alle zenders heen gegaan. Uh, dus mensen moeten dit, uh, dit hebben gezien. Maar toch verwachten we vandaag uh, toch enkele honderden telefoontjes... van mensen die nog niet om zijn. Maar nogmaals, we denken dat de meeste mensen al, uh, al eerder over zijn gegaan... Uh, naar het digitale signaal. En dan hoorden we dus die mevrouw net vertellen. Die had het over die signaalversterker. Uh, die is nodig, anders krijgen ze blokjes in beeld. Is dat probleem uh, vaker? Komt dat voor? Nou, het is hier een technische omzetting... Uh, en in, in principe is daar geen sprake van, uh, van kosten. Maar kunnen zich uh, eventueel incidenten voordoen zoals bij deze mevrouw. Maar die bekijken we dan per geval en uh, die zullen we oplossen. Daarvoor hebben we een heel team zitten in ons contactcentrum, Zijn we te plaatsen met monteurs uh, om juist dit soort gevallen op te lossen. Want zij geeft ook een tip helemaal even zomaar niet de rekening te betalen met, met jullie in gesprek te gaan. En dan is het dus van alles mogelijk begrijp ik. Uh, dat zou u ook andere mensen aanraden? Nou, het is zo dat uh, het kan voorkomen om hele diverse redenen. Uh, dat mensen bijvoorbeeld iets met het signaal hebben wat er al, al lag. Uh, wat nu naar boven komt. En dat lossen we op. En eigenlijk is dat uh, business as usual. Dus uh, dat bekijk ik echt per geval. Ja. Wat, wat doet u nou voor mensen, ik denk bijvoorbeeld aan ouderen of zo. Hè, die, die eigenlijk helemaal geen idee hebben of ze nou analoog kijken of, of al digitaal. Gaat u de bejaardenhuis ook in met, met informatieteams? Ja, nou, we zijn juist voor deze mensen te plaatsen. Uh, voor klanten die, uh, eh, mochten zijn niet uitkomen uh, met, via de brief of uh, de website die hebben gestuurd, dan kunnen we bij hen uh, op bezoek. Uh, en er zijn ook bejaarden thuis waar we langs gaan. Uh, we zijn daarnaast ook in, uh, in nauw contact met de oudere bond uh, om de ja, eventuele vragen die, die die kant op komen uh, te kunnen, kunnen oppakken. Ja. Meneer de Visser, nog één ding. Want als, als straks die mensen uh, dus allemaal digitaal zitten, gaat u dan uh, de prijzen van digitaal verhogen? Want dan kunnen we niet anders, hè? Uh, nee, deze technische omzetting uh, is vandaag en uh, heeft geen impact op de abonnementsprijs. Nee, nu nog niet. Maar... Onze producten... maar op termijn? Nee, hoe al onze diensten en producten in de toekomst gaan ontwikkelen, uh, dat weet ik niet. Uh, en dat, uh, dat is altijd in beweging uh, bij Zirgo. Uh, daar kan ik vandaag echt niks over zeggen. Nee. Weet u, wat, is de volgende, wat zijn de volgende gemeenten die aan de beurt zijn? Naar Capelle zullen we richting Flevoland gaan. Daar gaat vandaag de tekstbalk op de zenders. Dan gaan we evalueren, gaan we kijken wat we leren... wat de impact is om gewoon te zorgen dat we de best mogelijke dienstverlening... aan onze klanten kunnen geven. En dan gaan we de verdere planning van dit project vormgeven. geven. George de Visser van Ziggo, hartelijk dank. Nog even naar Nick Wouters, u heeft meegeluisterd. Is er eigenlijk protest? Nou, valt wel mee. Consumentenorganisaties hebben er wel begrip voor, maar... Ziggo is een enorm bedrijf, dus dit gaat heel veel klanten aan. Dus we moeten dit wel heel goed aanpakken natuurlijk. Ze moeten geen fouten, uh, fouten maken. Ze worden wel kritisch gevolgd. Een paar jaar geleden, toen Kaiwe die kleine kabelaar overstapte... was er nog een actiegroep, pro-analoog. Die zeiden, het is hier uh, helemaal uh, geen tijd om analoog af te sluiten. Nou, die actiegroep komt nu niet in actie tegen Ziggo. De, uh, degene die die actie heeft opgezet, kijkt nu zelf ook digitale <lacht> okay. televisie. Zo zie je maar weer. Goed, dankjewel. Nick Wouters was dat over uh, het uh, analoge verhaal. En dat wordt dus gewoon digitaal. In ieder geval in Capella en de IJssel is dat vannacht gebeurd. die operatie van Ziggo. Nu meer uit de kranten en van de nieuwsite. Nabestaanden van drie militairen die in 2016 om het leven kwamen bij incidenten in Mali en Ossendrecht zijn woedend op het ministerie van Defensie. Ze vinden dat ze een beschamende schadevergoeding hebben gekregen. Het onderzoek blijkt dat bij het mortierongeluk in Mali en het incident op een oefenbaan in Ossendrecht grove fouten zijn gemaakt. Defensie erkent dat het aansprakelijk is, maar helpt volgens de nabestaanden nauwelijks. In brieven aan defensieminister Bijlenveld, die in het bezit zijn van de Volkskrant, uiten ze hun onvrede over de kille, zakelijke en afstandelijke houding van juristen en ambtenaren. En in een reactie zegt het ministerie dat het in gesprek is met de nabestaanden... en hen recht wil doen. Minister Dekker van Rechtsbescherming heeft bij zijn bezoek aan Veenhuizen in Drenthe... geen enkele toezegging gedaan over de toekomst van de gevangenis in het dorp. Een van de cellencomplexen wordt met sluiting bedreigd... omdat de Noorse gevangenen die er zaten teruggaan naar eigen land. De minister begrijpt dat er zorgen zijn in het dorp. Ik neem het natuurlijk allemaal heel erg serieus mee, maar het zou nu veel te vroeg zijn om te zeggen van nou ja, ik, uh, uh, uh, we gaan linksaf of, of rechtsaf. Ik wil het echt even zorgvuldig doen en, en ik denk dat er de komende maanden de tijd voor. Tegen de zomer komt er een, uh, een besluit. Veenhuis is dus niet veel wijzer geworden van het bezoek van Dekker, schrijft het Dagblad van het Noorden. OV-reizigers moeten de komende meivakantie rekening houden met stakingen, schrijft de Telegraaf. Vanwege een arbeidsconflict gaat op 30 april en 1 mei het streekvervoer plat, zeggen de vakbonden in de krant. Ze willen een lagere werkdruk en normale loonsverhoging voor het personeel op bussen en treinen. Vannacht liep het laatste ultimatum af en het lijkt erop dat de werkgevers nog geen beter voorstel hebben gedaan. En dat zou betekenen dat volgende week nagenoeg geen streekbussen en treinen rijden, zegt een FNV-bestuurder in de Telegraaf. En ook op Schiphol komen hardere acties. En de ChristenUnie en GroenLinks willen een wet tegen hate crimes. De regerings- en oppositiepartijen willen dat er hogere straffen worden uitgedeeld... bij geweld tegen bijvoorbeeld homoseksuelen of afvallige moslims. Het idee is dat dit soort misdrijven een impact heeft op een hele groep. De strafmaat zou daarom met een derde of de helft omhoog moeten... zeggen de partijen in de Volkskrant. ChristenUnie-Voorman Segers noemt de bescherming van minderheden... het fundament van de rechtsstaat. Waar is het aansluitend? Geblazen. Dennis Mooi. Op de A9 nu vooral vanuit Alkmaar naar Amsterdam. Want er is een auto stilgevallen. Tussen Heemskerk en het knoppenrotterpollenplein staat 7 kilometer. De rechterreishoek is dicht. En uh, de vertraging is uh, snel opgelopen tot een half uur nu. En bij Gouda zijn er problemen. Uh, op de N207. De Koenekoopbrug is in beide richtingen dicht. Vanwege een technisch effect. Dit liedje dateert van vorig jaar zomer. Nothing but Thieves. Yeah, my kill me with this Why want me tighter than no wire It's something that you do to me I run away like mercury And I know you think it's rough When you try not patch yourself up And I say honey what is love You just say I drink too much Maybe Nothing But Thieves, zo heet de band. Het liedje heet Sorry. Acht minuten voor zeven is het. Ik ga contact zoeken met onze verslaggever van dienst. Dat is Roel Pauw vanochtend. Roel, goedemorgen. Goedemorgen, Jurgen. En hoor ik daar uh, treingeluiden? Waar ben je? Ja, dat klopt. Ja, metro's. Ik ben uh, in het uh, nieuwe metrostation onder het uh, Centraal Station in Amsterdam waar uh, al voortdurend metro's heen en weer rijden. De Noord-Zuidlijn. Het is uh, uh, bijna zover dat die wordt geopend, 22 juli. En dat is dan uh, 15 jaar na de start van de bouw. Er komt weer een treintje voorbij. Testrit staat erop. 15 jaar na de bouw het is een enorme herrie trouwens. Kun je er nog verstaan? Op hoop van wel. Anders laat ik hem even voorbij rijden. Ja, dan verdwijnt hij weer de tunnel in richting Zuid was het volgens mij. Lege treinen... Er moet nog uh, heel veel worden getest voordat die uh, metro officieel gaat rijden met uh, reizigers erin. Maar er worden wel allerlei uh, scenario's uitgedacht en doorgewerkt. Uh, vandaag uh, is ook weer even die testdagen. Straks uh, komt hier een uh, groepje reizigers die uh, ja, instapt, argeloos, niet wetend wat hun boven het hoofd hangt. Want er worden allerlei uh, ja, uh, situaties gesimuleerd dat de treinenloop ontregeld wordt. En dat moet dan worden opgelost. Nou ja, je kunt je allerlei dingen voorstellen. Dat het opeens ontzettend druk is na een wedstrijd... van de plaatselijke voetbalclub of na Koningsdag. Hè? Vrijdag wordt het hier natuurlijk ook weer ontzettend druk in Amsterdam. En al die reizigers die moeten worden afgevoerd en aangevoerd. En dat soort situaties willen ze wel eventjes van tevoren uitgetest hebben... voordat de treinen echt gaan rijden. Dus uh, zometeen komen hier een aantal mensen... Op het station, die stappen in en kijken wat het de dag gaat brengen. En het personeel mag dan proberen dat allemaal in goede banen te leiden. En ik stap ook in de trein. Met Testen wel, dus van de Noord-Zuidlijn met rolpaal vanochtend. Op 71-jarige leeftijd nog promoveren. Dat doet vandaag een onderzoeker aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. Zij heeft een test ontwikkeld die in 10 minuten kan herkennen of iemand kenmerken van autisme heeft. En zij is Tineke Bakker van Ommerum. Goedemorgen. Goedemorgen. Een leven lang leren? Nou, dat brengt u in de praktijk, hè? Ja, ja, ja. Dat is niks mis, weet je, toch? <laughs> Want u, u, u was al met pensioen? Ja, ja, klopt. En toen maar dacht dan ik... heb je pas tijd om uh, ja, echt, uh, je te verdiepen nog in dingen die je in jarenlange praktijk... Hebt opgedaan, maar waar eigenlijk nooit tijd was om uh, daar iets mee uh, te doen, uh, zodat er ja, bijvoorbeeld, zoals in mijn geval, een echte test zou kunnen worden ontwikkeld op grond van je ervaringen. Maar u dacht geen moment van: uh, ik ga ze gewoon lekker de boel de boel laten, maar u dacht: ik ga verder en ik ga hier promoveren. Ja, ja. Nou het was vooral mijn plan om de test die ik in de praktijk had ontwikkeld, maar gewoon als klinische observatie gebruikte, om die tot een echte test die andere mensen zouden kunnen gaan gebruiken. Dus een gestandardiseerde test. U had Dat was het idee. U had dit zelf eigenlijk al een beetje in de praktijk getest. Ja, al, al heel lang um, uh, dat we aan het zoeken waren... toen ik nog in het autisme-team van Gelderland ook zat... om uh, zo goed mogelijk de diagnostiek te doen met mensen met autisme. En wat bleek, dat als er mensen waren die uh, vrij goed functioneerden... dus een normale intelligentie hadden en ook autisme... dat het vaak helemaal niet zo makkelijk was om uh, uh, te vast te stellen... dat er echt sprake van beperkingen waren. Want waar zaten die nou in? Want heel vaak... Uh, ja, presenteren mensen zich die, uh, die intelligent zijn ja, op uh, geleerd gedrag. Ja. Hè? Dan hebben ze sociaal gedrag geleerd om in een bepaalde situatie zich goed te gedragen. En ze zijn intelligent dus weten van nou, in deze situatie moet ik me zo opstellen. En dan is het best lastig om ja, uh, uh, te pakken te krijgen van waar zit nou de beperking in. En, en het mooie is, u noemde net uh, over die onverwachte situatie in de, in de trein... Hè, dat mensen niet weten wat ze verwachten. Ja, Dan bleek in de praktijk vaak dat mensen met autisme eigenlijk de, de kluts kwijtraken. Ja. Dan niet weten van wat moet ik nou doen ja. en normaal gaat het allemaal zo. En nou, dat is een beetje de basis van wat ik altijd observeerde... en wat ik in de test uiteindelijk uh, heb uitgewerkt. Maar in die test zit, zit dus eigenlijk een mogelijkheid om dat, te, om dat vast te stellen? Ja, een andere karakteristiek is dat het heel uh, ja, uh, zeg maar nieuw is dat we echt de interactie tussen de onderzoeker en degene die je wil uh, onderzoeken uh, centraal staat. Dus je bent gewoon echt aan het interacteren. Je, net als je een gesprek hebt met iemand ben je nu met Iemand iets aan het doen in een situatie waarvan de ander eigenlijk niet weet wat de bedoeling is. en waar je gewoon mag doen wat je wil, zodat je ja, je natuurlijk gedrag kan laten zien. Want mm. daar, als je je natuurlijk gedraagt. Dan zie je pas vaak hoe iemand in elkaar zit. Maar ook zijn mogelijkheden, maar ook ja, de beperkingen die oh. er zijn. Nou, mooi dat het, dat het nu helemaal een, een, een wetenschappelijke basis krijgt... Dan, met, met de promotie vanmiddag. Ik wens u veel succes daarbij en dank dat u even naar de telefoon kwam. Ja, graag gedaan. Dag hoor. Okay. Tineke Bakker da. van Ommeren is dat. 71 jaar, promoveert vandaag op dit onderzoek... en die test die ze zelf heeft ontwikkeld.